9 uur. Dit is Johan Jepkema met het NOS Journaal. ING heeft afgelopen jaar een forse winststijging geboekt wereldwijd. kwamen er 1,4 miljoen klanten bij. Mede daardoor steeg de winst vergeleken met 2014 met zo'n 2 miljard naar 4,5 miljard euro. De bank leende verder meer geld uit en consumenten stalden er ook meer spaargeld. 2015 was het eerste jaar waarin ING volledig los was van de staat... nadat het bedrijf eerder overeind werd gehouden met 10 miljard euro staatssteun. ING is bezig met een reorganisatie in Nederland. Bij de bank verdwijnt 1 op de 6 banen... omdat klanten steeds meer zaken online regelen. Op veel wegen wordt de snelheid morgen verhoogd naar 130 km per uur. Het gaat onder meer om de A28 tussen Hogeveen, Assen en Groningen... en de A58 tussen Tilburg en Oorschot. Rijkswaterstaat past de borden aan met de nieuwe maximumsnelheid. Minister Schultz had de snelheidsverhoging in november al aangekondigd. Het ministerie heeft er 2 miljoen euro voor vrijgemaakt... Schultz wil de maximumsnelheid op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam ook graag verhogen. Bij Hamburg is een megacontainerschip vastgelopen. Het schip uit Hongkong was gisteravond laat over de Elbe onderweg naar de haven van de stad... toen het vastliep bij een eiland. Het containerschip is 400 meter lang en 59 meter breed... en daarmee een van de grootste ter wereld. Sleepboten hebben vannacht tevergeefs geprobeerd om het schip vlot te trekken. De waterpolitie van Hamburg hoopt dat het vanmiddag tijdens de vloed weer loskomt van het eiland. Na Hamburg vaart het schip naar Rotterdam. Daar had het zaterdag moeten aankomen. Open Monumentendag blijft nog zeker vijf jaar bestaan... dankzij een schenking van 1,7 miljoen euro van de Bank Giro Loterij. Omdat de hoofdsponsor ermee was opgehouden... dreigt het evenement te verdwijnen. Tijdens een gala in Amsterdam verdeelde de Bank Giro Loterij... bijna 63 miljoen euro onder 69 culturele organisaties. Het weer. Vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In de loop van de middag wordt het geleidelijk droog en breekt mogelijk in het noorden de zon door. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS-vernaam. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog de meeste vertraging op deze wegen. De A2 utrecht den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel 10 kilometer. Kost je meer dan een uur extra. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrijgegeven. A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 8 kilometer. En omdat er twee rijstroken dicht zijn kost je dat zomaar een uur extra. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsberg en Bunnik 8 kilometer. De weg is weer vrij na een ongeluk hier. En op de A15 richting Rotterdam staat bij harningsveld giezendam nog 5 kilometer. Maar ook hier is de weg weer vrij. A44 naar Amsterdam tussen Leiden en Noordwijkerhout 7 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstokken weer open. De vertraging is een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kom iedereen weer. En uh, mocht je nog langs willen komen, wij zijn hier nog een heel uur. En hier gaan ja, wij het twee uur over hebben. En niet alleen wij, maar er is toch een vrij groot gezelschap weer aangeschoven. Uh, wethouder Lisbeth Galek is aangeschoven. Martijn Hendricks van de VVD is aangeschoven. En u voelt het <coughs> natuurlijk al aankomen. Het onderwerp is de interpolatie van de VVD over de statushouders. Maar koffie hebben we ook. Dus als we ja. wel komen, dan... <laughs> Net gekregen, verse koffie. Uh, uh, Mag ik, het ik even het iets zeggen? Ja hoor, ik ben me bewust dat ik een onmogelijke naam heb. Zei ik het weer verkeerd? Nou, het is gewoon Chalik, zoals die boot. Dan gaan we het ook anders schrijven. Dan is het makkelijker. Overnieuw doen, aangeschoven is wethouder Lisbeth Chalik. Hé, Zo is hij goed. Gaan we onthouden. Had jij Martijn ook nog een andere naam willen hebben? Nee, Het is gewoon een simpel als je Mijn voorstel aan jullie beiden is om een beetje de avond door te praten. Dan komt mevrouw Chalik. Uiteraard in, want die is uh, uh, verantwoordelijk portefeuillehouder. Zeker weten. En die was er even niet en uh, de dag daarna weer aanwezig. En daar kom ik straks ook nog op terug. Uh, Martijn, waarom hebben jullie geïnterpelleerd? Nou, zoals ook in de toelichting op die interplaatsie staat, is het gewoon heel hoop onduidelijk. Je merkt als je door het dorp loopt dat er heel veel tegenstrijdige verhalen zijn. En dat we een hele hoop dingen gewoon nog niet weten. Daar komt bij dat er eigenlijk een hele korte termijn was voor het nemen van het besluit en de manier waarop het, uh, uh, het moment waarop het ingevoerd zou worden. En wij zijn, uh, wat zijn die momenten? Nou, dat zou volgens oorspronkelijk oorspronkelijke planning, zoals we die op dat moment hadden... zou er een week zitten tussen het raadsbesluit eind februari en de invoering op 1 maart. Nou, dat is nou, heb ik begrepen, een maand uh, uitgesteld. Maar dat was de reden voor ons om te zeggen... Van, nou, die onduidelijkheden die er uh, leven willen we opgehelderd hebben. In korte bewoordingen, wat waren de onduidelijkheden? Nou, in korte bewoordingen, ik heb... De, wat was het, ja, ik dagen, heb... Uh, gest... ja, als ja. je dat een beetje kan samenvatten, ja. gezien de tijd. Nou, de vraag kwam ook voor een deel voor uit een uh, sterke kritiek die wij natuurlijk hebben tegenover die uh, huisvesting. En de basis is dat wij niet de, de nut en noodzaken er niet van hebben begrepen en nog steeds niet begrijpen. Wat is de sterke kritiek? Um, heel kort gezegd, <laughs> um, wij als Zandvoort uh, vullen wij al jaren de reguliere taakstelling in. Hè? Elke gemeente, we zien de problemen die er zijn, de toename van vluchtelingen. Elke gemeente heeft daar zijn eigen deel in wat, ja. uh, wat wordt geacht op te vangen. Zand is een van de weinige gemeenten die dat altijd jaar na jaar lukt. Keurig netjes verspreid over het hele jaar. En verspreid over het hele dorp lukt het ons elke keer om die staatshouders huisvesten. Ik ben er ook best wel trots op, zelfs zeg ik dat als rechts VVD'er. Maar het lukt ons altijd wel. En ik zie nut en noodzaak niet om dan nu in één keer die hele taakstelling die we hebben, in één keer op één plek in Zandvoort uh, in te vullen. De, uh, de, de insteek in van de uh, gemeente is het versneld leeghalen van AZC's. Zeg ik het zo goed, mevrouw Tjallik? Klopt. Ja, Chalik? klopt. Plaatsmaken. Ja, dat klopt. Plaatsmaken. Gezien, dus ja, toch? ja, dat klopt. Ja? Um, kan je daar tegen zijn? Uh, nee. De, de VVD heeft ook geen enkel bezwaar tegen het legalen van die ACC's. We hebben geen enkel bezwaar tegen het huisvesten van staatshouders. We zien die problematiek allemaal gebeuren. We hebben alleen een conflict of een verschil van mening over de manier waarop we dat moeten doen. En ik denk dat uh, in een wijk, op één plek, al die staatshouders in één keer huisvesten, je dat normaal. Verspreid over het jaar, verspreid door het dorp doet. Dat beperkt de overlast, dat maakt voor die mensen de integratie makkelijker. Dat zorgt er dat die mensen veel prettiger wonen. En dat beperkt overlast in de buurt. Want dat is ook een belangrijk uh, tegenargument. Het draagvlak ontbreekt compleet. Het is niet zo dat er, een beetje, dat er weinig draagvlak is. Het is er gewoon niet. Dan hebben we het over het uh, draagvlak uh, van de burgerij. Ja. Want uh, de politiek Omwoning. denkt daar toch ja. iets anders over. Nou, hoe de politiek erover... Zoals het er nu staat... Nou, hoe de politiek erover denkt, dat is uh, een van de grote onduidelijkheden. Daarom ben ik ook blij dat uh, mevrouw Sjallik hier vandaag uh, zit. omdat uh, tijde, We hebben tijde, na die interpolatie een motie ingediend. Omdat we het draagvlak niet zien, nut en niet zien. dachten nou dan kun je beter nu stoppen... dan dat je nog allemaal duur onderzoeken. Ik ben gaat nog doen. even voor de motie, want ja. uh, jullie kregen antwoord. <laughs> en uh, ik heb naar jullie zitten kijken. Jullie waren het er duidelijk niet mee eens. En daarna hebben jullie geschorst en de motie ingediend. Ja. Uh, de strekking van de motie is dat jullie af te zien van het plaatsen van uh, statushouders op die locatie. Ja. Um, daarna is er uh, van alles gebeurd. Bijvoorbeeld heb je uh, uh, uh, gesproken met uh, meneer Poster, die hier 14 dagen geleden heeft gezegd dat hij tegen de opvang van statushouders is. Die riep vervolgens mijn wethouder is tegen. En toen ontstond daar een heel spel... Uh, uh, ja, dat is wat ik net bedoelde met... Je zei net al van de politiek, is daar, denk daar maar anders over dan de burger. Ja, dat zou kunnen. Ik zei net al, ja, hoe de politiek erover denkt is verslagen, onduidelijk omdat we, we hebben tegenstanders die voorstemmen. Tegenstanders die er niet zijn in het college volgens wel voorstemmen. Dus het is compleet onduidelijk hoe de politiek erover denkt. Meneer Post heeft ook gezegd, ik wil nog even met de wethouder praten. Is dat gesprek inmiddels geweest? Ja, natuurlijk. En wat is daar ook uitgekomen? Want natuurlijk willen uw mening ook oh. weten daarover. Nou, laat ik even bij het begin beginnen. Sorry, ja, moet ik er nou helemaal naar voren? Nou, je mag, nee, mag hem ook bij je op schoot nemen. We <laughs> hebben het over de microfoon over. Oké. Het is een van radio natuurlijk. Nou, ik mag Martijn graag om duidelijkheid te scheppen. <laughs> um, ik denk dat je even aan twee degen, dingen moet denken. Ik zit hier als wethouder. En ik zit hier als wethouder als onderdeel van een college. En het college heeft gisteren uh, zeg maar een besluit genomen wat ze wil voorleggen aan de raad. Met betrekking tot dit onderwerp. En uh, over tien dagen is er een commissie. Waarin je, zeg maar, politiek het met elkaar bespreekt. Vervolgens komt er een raad. Maar, maar ik wil even terug naar wat er ja, op de nee, ben, gedaan. Ja, nee, maar. Ik weet dat u naar voren wil. Maar ik wil het niet is... naar voren. Ik wil even uitleggen dat de uh, politieke discussie wat mij betreft... ...vindt plaats in de commissie en in de, vervolgens in de Raad. Maar ik en vrouw... ik snap het wel dat conform een interpellatie. waar de VVD alle recht toe heeft... en ik ook best wel snap mm -hmm. hoe dat tot stand is gekomen... maar we kunnen die discussie en mijn toelichtingen niet naar voren halen. Dus ik wil er kort over zijn. Ik denk dat je goed hebt samengevat. Kijk, de Raad heeft op een gegeven moment tegen het college gezegd... ga onderzoeken binnen de regio wat wij als standvoort kunnen doen. De VVD was daar toen al niet voor. Wij zijn vervolgens aan de slag gegaan... Met wat zou een mogelijkheid zijn als zandvoort om een bijdrage te leveren binnen de regio en binnen het Rijk. En wij zijn met naar ons idee als college met het best mogelijke voorstel gekomen. En dat is onderdeel van de discussie straks in de commissie en in de Raad. Dat klopt. Maar ik wil uh, ik vroeg. Ja. Heeft u inmiddels met meneer Poster over dit geschil ja. gesproken? Ja. En wat is eruit gekomen? Uh, wat mij betreft, uh, dezelfde lijn als die ik al had. Het is een lastig dossier, maar ik sta volledig achter het voorstel van het college. Oké. Okay. Um. <tie> maar u staat nu volledig achter het voorstel van het college, maar was u daar van tevoren. was u daar ook al uh, mee eens of was u daar tegen? Als, het is zo raar dat een fractievoorzitter van uw partij. niet zomaar een fractievoorzitter. een fractievoorzitter van de grootste partij. zegt dat hij tegen is dat de wethouder namens de grootste partij in het college... daar verwacht je een leidende positie van. Dat hij zegt, die is ook tegen. Nee, die is niet alleen tegen, die vindt het verschrikkelijk. En dan gaat u dat hier zitten verdedigen. Vindt u zichzelf geloofwaardig? Nou, ik zal me anders omstellen. Ik kwam uh, woensdagochtend. En ik kreeg te horen wat er allemaal gebeurd was. En ik heb het ook nageluisterd. En vervolgens in de fractie besproken. En daar zie je dat... Uh, het onderwerp statushouders, überhaupt vluchtelingen. Daar zit gevoel en verstand elkaar soms in de weg. En uh, als je onder druk komt te staan, ja, dan kun je soms dingen zeggen... waarvan je later denkt, dat had ik beter niet kunnen doen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ik volhartig kan zeggen... dat het voorstel waar het college nu mee is gekomen... Hè, jullie hebben het gisteren ontvangen, ik neem aan dat je het gelezen hebt. Wij vinden dat het best mogelijke uh, voorstel wat je kunt maken... gezien uh, de vraag van de Raad, een aantal maanden geleden. En u bent daarvoor voor het voorstel. Ja, ja echt. ik ben echt voor het voorstel. Dat is uh, nu duidelijk gezegd. Uh, uh, dank voor het vragen, want dat had ik ook willen doen. Um, jullie hebben die motie ingediend. En uh, de, uh, een van de opmerkingen was: ik, uh, ik, ik stem niet te tegen de of niet voor deze motie, omdat ik eerst de business case wil zien. Um, dat vond je ook een rare uh, volgorde. Er wordt iets besloten. En daarna wordt het aan de raad voorgelegd. Ik kreeg de indruk dat jij het andersom wilde hebben. Nou, wat je merkt, je stelt eigenlijk een vraag die, die twee antwoorden heeft. Want aan de ene kant heb je natuurlijk die, de volgordelijkheid en aan de andere kant heb je dat stemmen over die, <coughs> die motie. Op dat moment. En ik vind het, waarom, toen, waarom willen we toen die motie in stemming brengen? Als ik merk dat de draagvlak onder bonus heel klein is. Als ik hier een fractievoorzitter van de grootste partij hoor zeggen dat hij niet alleen tegen is. Maar dat hij het een verschrikkelijk voorstel vindt. Dan vind ik het zonde om zo'n business case af te wachten. Want een business case van een plan wat ik verschrikkelijk vind. Ja die hoef ik niet af te wachten. Dat lijkt me dan zonde van het geld. Dus dat is de reden dat we toen dat besluit naar voren wilden halen. De reden dat we kritiek hadden op die volgordelijkheid van die dingen waarin dat gebeurt. Is dat het raar is dat het college een besluit neemt en daarna de raad? Ja. Want ik zie het niet gebeuren. Kijk, theoretisch is het natuurlijk allemaal waar en heeft het college een andere positie dan de raad, dat weten we allemaal. Formeel hebben we dualisme, heet dat heel mooi. Maar in de praktijk weten we dat als een college een besluit neemt, dat coalitiepartijen dat een hele zware reden moeten hebben om dat af te, om het af te wijzen. Uh, ik zie u uh, ja knikken. Uh, uw reactie? Nou, mijn reactie in eerste instantie is. Uh, met betrekking tot besluit. Ik, uh, als normale Nederlander kan je niet snappen dat een college een besluit neemt. En vervolgens wordt gezegd een raad neemt een besluit. Ik bedoel, een besluit is iets definitiefs. En we hebben nu ook opgelet in de communicatie. Kijk, uh, wat het college besloten heeft, is dit voor te leggen aan de raad. Dit is wat wij vinden dat een, uh, een oplossing is voor... Het versneld opvangen van asielzoekers. Want dat is een, een, wat wij kunnen doen als Zandvoort. Wij kunnen geen AZC, daar hebben we hier geen plekken voor. Uh, het is een voorstel. We, het, het is een besluit tot een voorstel. Ja, dit we weten zeker dat besluit dit het best best voorgesteld. <laughs> ja. Ja. Nou, dat is lastig, hè? Want in de politiek, je neemt als college een besluit. Maar soms kun je als college een besluit nemen, wat niet echt een besluit is, want de raad gaat er over. Kan, kan ik hem verduidelijken door te zeggen: het college heeft besloten tot versnelde opvang van statushouders. En dit gaan we bespreken met de raad. Zeg ik het dan goed? Ja, maar nou, dat, dat zijn woordspelletjes ja. natuurlijk ook. Ja. Nee, maar dat is wel... Ik denk dat dat... Ja. Uh, maar dat, dat maakt het daarmee duidelijk. Ja, precies. Ik denk dat nou, dat, is, dat geeft niet. heel veel verwarring. Want als wij als college dan zeggen, luister, dus we komen met een voorstel... dat wordt besproken in de commissie, ja. het wordt besproken in de raad... Ja. u heeft als burger, kunt u nog inspreken... en ze horen dat het college een besluit heeft genomen... dan hebben ze weer iets van, ja, het is al lang buiten ons onbesloten. Maar dat, dat begrijp maar ik Dat is een heel ontrecht gevoel. Nee, ik vind gezien de woorden die, de die er zijn... Het college gaat een besluit voorstellen aan ja. de raad... in de brief staat het college heeft besloten. Ja. Daarmee dan kunt u niet je allemaal mooie verwarring. woorden gebruiken... Ja. om te zeggen de raad gaat besluiten, maar in uw brief u aan iedereen stuurt, waarin u de bewoners informeert, wat ik overigens sowieso al raar vind, want je zou eerst met die bewoners in gesprek moeten gaan, maar u informeert ze. Zegt u, het college heeft een besluit ja. genomen. Ja. Daarover gaat u de bewoners informeren. U gaat die ze in gesprek, u gaat geen ronde tafels organiseren, u gaat informeren. En als ze het tegen zijn, gaat u het nog een keer uitleggen. Ik, dat ik, is be geen ik, van ik begrijp dat dit uh, lastig is. Ja. En uh, uh, ik zou je willen verzoeken om het wat rustiger aan te doen. Ja, uh, maar dat is Martijn. Ja, dat weet ik wel, daarom ja. verzoek ik het ook. Ja. Er zijn ja. ook politici ja. waarvan schuif dicht als nodig is. Oh. <laughs> <coughs> Maar dus daar, het? Komt, daar komt ja. een groot gedeelte van de verwarring Zeker weten. En Zeker dat beter. is iets waarvan u met name moet zeggen, daar gaan wij iets aan doen. Hebben we al geprobeerd nu te doen in een nieuwe communicatie. Is dat niet nou, de te meest rekenen? nieuwe communicatie voor mij? De brief die voor van mij vandaag of gisteren naar bewoners is gestuurd, naar aanleiding van een nieuw besluit. En daar staat in, het college neemt een besluit. Dus ik vind het. Dus weer, eerst horen ik een gerucht van de wethouder is tegen het collegebesluit. En nou hoor ik u ook een beetje afstand nemen van het collegebesluit. Ik zou hem preciezer moeten lezen, Martijn, maar dat heb jij vast gedaan. <laughs> ja. In die brief staat dat er een besluit genomen is ja. en uh, dat zij maandag uh, uh, geïnformeerd worden. Dat moesten wij ook nog even melden. Uh, er is een bewonersmeeting maandag ja, voor half om acht in de uh, blauwe tram. En dat is voor bewoners van uh, de omwonenden van het Spalierhuis. En dinsdag... Ja. Om half acht wordt de rest van Zandvoort geïnformeerd, ook in de blauwe trap. Nou, het is in principe voor iedereen, dus dan kunnen de omwonenden ook weer komen als ze willen. Jawel, maar dat kan we ja. twee keer. Dus, uh, <lacht> nou. Ik uh, vraag even... mij af hoe nu verder, of wil jij nog ja, terug ik in de Trump nog Trump even. De stel dat ik een, een, als leek, er is dus nog geen besluit genomen. Het college heeft besloten dat dit, naar haar mening, best mogelijke beantwoording is van de vraag van de raad. Wat kunnen wij als Zandvoort doen, binnen de regio en voor het Rijk? En dat wordt bediscussieerd in de commissie. En vervolgens over besloten in de Raad. En ik ben het helemaal met Martijn Hendricks eens. Kijk, op het moment dat je hoort dat er wellicht binnen OPZ... verschillend over gedacht wordt. Als je gewoon kijkt naar de nipte meerderheid die dit, uh, deze coalitie heeft. Ja, is voor de VVD uh, toch een opening om te kijken... van kunnen we iets uh, tegenhouden wat wij eigenlijk niet willen als VVD. Nou... Ja, het was 26 uh, tegen 9, dus dat was nog wel een, een aardige meerderheid. Wij gaan even een stukje muziek draaien. En daarna komen we er nog even op terug. Oké. Okay. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kar met paard. Een slagerij, J van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u waarschijnlijk niet. Maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinder in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen kolen door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik.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 Ik was een kind, hoe kon ik weten. We zijn weer uh, terug. We hebben tussendoor nog even uh, gebabbeld over besluiten en hoe je dat naar buiten brengt. Hè. En vooral over uh, de manier van communiceren. Dat dat um, erg ja. belangrijk is? Nou, inmiddels is het collegebesluit genomen, ja. maandag wordt er geïnformeerd. Um, wanneer komt het in de commissie? De 9 Martijn. Ik heb uh, mijn agenda niet voor me. Ik kan even kijken. Nou, ik las vanmorgen in de krant dat het in de raadsvergadering van 23 februari. Ja, dat klopt. Dan schieten we dus alweer een maand op. Klopt. En jullie willen versneld. Wanneer, uh, wanneer is het uh, uh, voor jullie uh, wenselijk dat de mensen komen? De statusouders? Nou, als je nu kijkt naar uh, de planning zoals die is, vergis je niet. Hè? Wanneer is uh, het in de raad geweest? We hebben als college heel weinig tijd gehad om allerlei dingen uit te zoeken. En, ja, maar inmiddels is het besluit genomen. Ja, wanneer, waar, hoe, wat? Jullie besluit oh, genomen. Al besluit. Ja, oké. Okay. Dus uh, wat is jullie verwachting dat je statushouders kan plaatsen in het uh, spalier? Ik denk uh, op vroegst als het allemaal doorgaat eind maart, uh, begin april. Eind maart, begin april, dan ja. uh, heb je politiek gezien nog een, een maand. Ja, en in die maand zullen wij volledig ons best doen om het zo veel mogelijk tegen te houden. Kom je met een alternatief? Uh, nou, ik ben uh, begonnen met het alternatief en dat is hoe we het al jaren doen en met, met groot succes doen. Nou, nou maar... daar heb ik jullie partij uh, uh, ook over horen praten een aantal vergaderingen geleden. Dat jullie dan de druk op de sociale woningbouw te hoog zouden vinden. Ja, nee. Nou, je kunt nee. uh, die druk, voor mij is die druk niet te hoog, want we hebben het al jaren gedaan. Overigens zou je ook best kunnen kijken naar hoeveel mensen stop je tegelijk in zo'n sociale huurwoning. Wat is het aantal wat we daar in krijgen met hetzelfde aantal woningen... met iets meer dan één gezin misschien in een huis? Jullie willen meer geforceerd. dus niet 20 tegelijk, maar twee, vier. Ja, zoals we al, al jaren die taakstelling gewoon okay. halen door de beschikbaar komende huurwoningen. Dat zijn dus twee verschillende doen. doelstellingen, want de doelstelling van... Uh, ja, dat weet ik. Het college is het versneld legalen van uh, AZC's, de mogelijkheid geven ja. uh, tot doorstroom. En jullie zeggen dat willen wij niet. Wij willen zoals vroeger uh, geforceerd onze plicht doen. Ja, oké. Okay. En je zei net van: uh, is dat niet strijdig met wat jullie eerder hebben gezegd over de druk op de sociale huurwoningen? Ja, die druk op die sociale huurwoningen die blijft. Want ook als we die 40 tot 80 mensen in het spalierhuis wisten, mm -hmm. dan gaan die mensen uiteindelijk gewoon weer doorstromen naar Zandvoort toe. Geforceerd ook weer gefaseerd vanuit het door Het wordt een ja. soort doorvoerlocatie. Uh, mm -hmm. Dus die druk op die sociale huurwoning is exact hetzelfde. Is die voor jullie acceptabel? Nou, ik denk dat, dat dat is meer een discussie voor de landelijke politiek. En er zal natuurlijk veel meer dan wat er nu gebeurt moeten worden gedaan... om vluchtingen überhaupt uh, tegen te houden. Meer opvang in de regio, meer verspreiden over Europese landen. We hebben nu te, gewoon te dealen met de werkelijkheid uh, waarin we zitten. Ik heb altijd een beetje een hekel aan uh, lokale politie... die een beetje de Tweede Kamer na gaan willen doen. Dus we hebben gewoon te dealen met de situatie die er is. Er ja. komen meer vluchtelingen. We zullen ook als antwoord onze taakstelling gewoon moeten blijven halen. De verwachting van, de, uh, van het college is dat die druk zal afnemen. Omdat er nu uh, ontzettend hard gewerkt wordt aan nieuwe AZC's. Um, en uw verwachting is, uh, wethouder, dat dat over een jaar of twee uh, zijn beslag heeft. Zodat wij dan uh, dit soort noodsprongen niet meer hoeven te maken. Nou, ik hoop het eerlijk gezegd. En de verwachting, dat is lastig. We weten niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Kijk, als je het mij vraagt, dan denk ik... Uh, Nederland, doe eens wat meer je best. Europa, doe eens wat meer je best. Maar ja, het gaat Want de uh, consequenties het komen dus terecht bij de gemeente, hè? Ik bedoel, de consequenties zijn er niet voor het Rijk. Ja, die, die mogen de kastanjes uit vuur halen. Ja, exact. Ja. Koppel je ah, ja. dat uh, landelijke partij, VVD, uh, koppel je dat terug naar, uh, naar, de, naar lang... de Tweede Kamer? Dat jullie dat ondervinden dat die druk te hoog wordt uh, in de gemeentes? Ja, en niet alleen wij. Kijk, dat is het voordeel natuurlijk van een landelijke politieke partij. Ja. We hebben onze contacten in, in de staat. Ik zie Jerry hier nu ook zitten. We hebben onze contacten ook bij landelijke uh, politici. Daar, daar vrij vaak spreken we die. Dus dat, uh, die druk die wordt daar ook wel gevoeld. En dat weten ze ook ja, goed. Ja. Jullie en dat geldt niet alleen voor Zandvoort. Ook. Dat geldt voor ja. veel meer gemeenten in Nederland. Jullie standpunt blijft het standpunt. Jullie blijven tegen huisvesting op die locatie. Ja, en ik wil uh, toch nog even benadrukken: zij dus zijn niet uh, alleen tegen die huisvesting op die locatie... maar vooral ook naar de manier waarop het college dat op deze manier doet. We hebben het net al even gehad over eh, de volgordelijkheid. Hoe zouden ze dat dan moeten doen? Nou, wat je nu merkt is dat er een collegebesluit wordt genomen. Dan neemt, raad een of, dan neemt de college een besluit genomen. Dat eh, we hebben we in de even over gehad. Nou, maar daar zit nog een stap tussen. Want een van de vragen die ik bij de interpolatie heb gesteld was: hoe meet u nou het draagvlak onder bewoners? heeft het college toen bij de interpolatie geen antwoord op gegeven, want het maakt onderdeel uit van die haalbaarheidsstudie. Nou, ik heb hem gisteren gezien, ik heb hem snel doorgelezen, maar ik zie daar niks in staan over hoe het college het draagvlak inschat. Wat je dat hier ook? Uh, nou, dit is die haalbaarheidsstudie, die heb ik hier liggen, maar dat maakt er niet zo uit. Oké, okay, nou, dus dus ik... hebben wel een paar pagina's meer. Precies, maar daar staat niks in over wat het draagvlak in die buurt is. Oké, okay. ik vind het dat als, je, als het college een besluit neemt. Okay, we leven niet meer in de tijd dat er een rent in een gemeentehuis een besluit neemt en uh, dat gaan we doen. Nee. We leven in de tijd dat uh, bewoners ook ergens bij betrokken willen worden. En dan is de manier hoe je dat doet, we nemen een besluit en we gaan informeren, is niet de goede manier. Je zou eerst gewoon in die buurt moeten kijken, wat is het draagvlak hier? Kan het überhaupt voordat je verder gaat? Dat heeft het college allemaal niet gedaan. Dat ga ik even vragen. Um, heeft u gemeten, die draagvlak onder de bewoners? Of heeft u geïnforme geïnformeerd, is er wel? Daar is een, uh, een door de bewoners daar een en ander gezegd. Wat doet het college daarmee? Nou, wij hebben een, uh, een bijeenkomst gehad uh, in december. Ja. Uh, zodra we het voornemen hadden... om uh, eventueel uh, statushouders op te vangen in het spalier. En uh, ons bewustzijnde dat uh, we zijn een dorp. Uh, communicatie gaat snel. Dus laten we, voordat we nog allerlei dingen weten... toch met de omwonenden in gesprek gaan. Nou, aan de ene kant... Is dat frustrerend? Want je kunt als college nog niet echt antwoord geven op diverse vragen. Aan de andere kant heb je zoiets van ja. Maar we moeten nu al wel met omwonenden in gesprek. En Dat uh, hebben we gedaan. Dat hebben we gedaan. En uh, dan krijg je allerlei reacties. En een deel daarvan is voorspelbaar, maar een deel ook niet. En we hebben toen in dat gesprek gezegd... luister, op het moment dat we als college met een voorstel komen... wat meer voldragen is, waar we meer weten van de hoed en de rand... dan komen we bij jullie terug. Goed. Want we hebben ook gezegd, er is een kans voor jullie zelf. We willen jullie goed informeren. Want jullie kunnen nog je eigen ja. raadsleden beïnvloeden. Nou, kijk, bij noemt, de commissie... U noemt het woord... Mag ik even eerst... Um... Er is geïnformeerd. Er is een besluit genomen. He. Want dan komen we weer op het uh, heel tekort verloren en omwonende lezen het besluit. Ja. Nu gaat u een maandagavond informeren. Stel nu, uh, ik verwacht geen rotte eieren en stenen, maar dat er zoveel omwonenden komen en die roepen allemaal. Uh, dat willen we niet en het is een slecht plan. En, uh, hoe gaat het college dan uh, verder sturen? De burgemeester heeft een gesprek gehad met een aantal omwonenden gedurende mijn vakantie. Ja. En uh, daar is zowel, uh, zijn ze met elkaar in het parlier zelf geweest. De paviljoens waar het om gaat. name natuurlijk het paviljoen wat grenzen aan de Max-Euvenstraat. Daar hebben ze, ze hebben ze met elkaar een gesprek gevoerd. Er zijn een aantal punten naar voren gekomen van de bewoners. En wij proberen daar zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Dat zie je ook in, uh, in het voorstel. Maar nu loopt het maandag uit de hand. Stel... Wat, gaat het college, college dan anders besluiten? Of dan maar wat, toch... wat bedoelt u met uit? Nou, uh, we hebben een aantal voorbeelden in, in Den Landen gezien... dat het helemaal uh, uit de hand loopt. Stel dat het in Zandvoort netjes blijft... Dan gaan maar dat alle omwonenden vinden dat het een slecht plan is. Ja. Dan is er geen draagvlak. Klopt. Gaat, maar... gaat men dan toch door met het besluit? Ik denk dat je uh, burgers... Uh, helder moeten informeren. Even Martijn, ik denk dat je burgers helder moeten informeren zodat ze over de goede informatie uh, beschikken en dat ze op basis daarvan, gewoon een, als ze iets niet willen, een beroep moeten doen op hun raadsleden. Want daar vindt de definitieve discussie en besluitvorming plaats. Dat uh, betekent dus dat als uh, alle bewoners maandag zeggen het is een slecht plan, dat het besluit, het besluit blijft. Ja, dat zou allemaal moeten, want we zitten gewoon in een trits. En dat jullie advies ja. is, ga maar, ga maar naar je raadsleven Ja, jij had een ja, vraag. En kom de inspreken je... in denk de commissie. Dat... Moment, uh... ja. Om zijn beurt. Ja. Ik denk dat hier vrij duidelijk naar voren komt waarom het de, de volgorde zo uh, verkeerd is. Om eerst een besluit te nemen en dan met bewoners in contact te gaan. Voor mij zou je eerst dat draagvlak moeten weten om dan als college een besluit te nemen. Want het is een beetje raar, je van het blijft een besluit ongeacht wat uh, bewoners vinden. Maar bovendien, ik hoorde je zeggen, of u zeggen. sorry, we moeten, nee, hoor, helder, zeg maar, je... we moeten helder communiceren. Laten we dan ja. een van die punten uit het helder communiceren even ophelderen. Want u zegt constant als college, wij willen vooral gezinnen huisvesten. Ja, klopt. Tegelijkertijd zien we dat uh, in het aangehaalbaarheidsstudie. Ja, haalbaarheidsstudie dat er staat het aantal alleenstaanden, dat is niet alleen iets meer dan het aantal gezinnen, maar dat domineert het aantal gezinnen. En de gemeente heeft daar feitelijk niks over te zeggen. Dan zie ik in al uw stukken, als je wat verder bladert dan de toelichting, staan we willen in gesprek, we willen ons best doen om te overtuigen, we willen kijken of we in overleg eruit kunnen komen. Maar u heeft feitelijk geen potem op te staan. En het aantal alleenstaande, vooral alleenstaande mannen, domineert het aanbod vanuit het COVID. Bent u dan niet meer bezig met inwoners zand in de ogen, voor je dan met het helder informeren? Welk aspect bedoel je nu, Martijn? Dat, dat, zoals ik het zei, uh, uh, u weet niet zeker wat er komt. Klopt. Terwijl u wel zegt, terwijl uh, we helpen. U gaat, u gaat voor ja. gezinnen, maar u, u vergeet er achteraan te zeggen... maar dat is, dat is een wens, we hebben daar niets over te zeggen. Nou, er is een verschil tussen iets wat je kunt garanderen... en iets waarvan je zegt, nou, er liggen goede kansen. Maar als ik in uw eigen stukje staan dat het aantal gezinnen of het aantal alleenstaanden domineert. Als ik in uw eigen stuk ook staan van nou, misschien willen we dit ene paviljoen alleen maar bestemmen voor alleenstaanden? En dan die ja, direct grenzen niet. Dan weet hij toch al welke kant het op gaat. En dan, nee. daar informeert hij niet helder over. Nee Martijn, u, dat weten we niet. Als u Was zegt, het, naar, kijk, ik wil daar toch iets algemeens uh, over zeggen. Zouden jullie uh, het voor mij, en zeker voor de luisteraars, ja. duidelijk willen houden. En niet door elkaar heen willen praten, Martijn, dankjewel. <kijnt> uh, u wilde wat ophelderen. Ja. Uh, het COA zit daar moeilijk in. COA zijn degene, uh, is de instantie die toewijst welke statushouders... Uh, dat zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen... naar de gemeentes gaan, die koppelen. Wij zijn binnen de regio uh, met iets bezig... waar het COA nog niet op ingesteld is. Dus we hebben wel degelijk gesprekken met het COA over luisteren. Is. Wij zitten in deze situatie in ons dorp. Wij hebben voorkeur voor. De besluitvorming daar is redelijk traag. Het betekent ook dat wij niet in de stukken zeggen van... we garanderen dat er nu alleen maar gezinnen komen. Dat kunnen we niet. Dat streven is er wel degelijk. Het streven is er, ja, het maar u kunt geen garantie, garantie krijgen. Nee, we krijgen geen garantie. Dus kan je dat ook niet zo publiceren, wij krijgen gezinnen. Nee. Dus je nee, moet wel... Uh, je kunt uh, uh, het ook niet naar de burgers zo communiceren. Nee, wij we hebben dat streven. Wat uw wensen zijn, want we hebben ja. allemaal wensen. Maar daar... Nee. Hebben we niks aan... De ah ja, maar dat betreft en... denk ik dat we heel helder zijn geweest. Het streven van het college in binnen dit voorstel is naar gezinnen om tijdelijk op te vangen. Goed, dat is het streven. Ja. Dat kan volgens jou niet uh, waargemaakt worden. Nou, en bovendien staat het in het stuk zelf ook. Want er worden uh, panden bestemd voor alleenstaande. Ja, dus in de inenstaande. Ja. En bovendien, zullen, als je zegt, als college communiceert het streven is gezinnen, dan gaat een inwoner vanuit van, oh, dat zal wel hè, Dat is toch minder problemen dan wat er is. De feitelijkheid dat het COA bepaalt dat je als gemeente feitelijk niets te zeggen hebt, die zie ik niet duidelijk gecommuniceerd worden. Dus dan vind ik niet dat je helder bezig bent met de inwoners. Maar de wethouder zeggen dat ze dat niet kan garanderen. Zij Precies. kan niet garanderen wat en, en, ja. en, en hoe het er komt. Maar dan moet je dat, dat? misschien ook wel Klap. anders communiceren, zeg jij. Ja. In plaats van alleen maar dat is ons streven, punt. Dan zou er is een waar... vraagteken moeten zijn. van: uh, Wij krijgen twintig, uh, twee keer twintig mensen en we zien wel wat er komt. Dat is niet jullie streven. Wat wij zouden willen is dat. Maar daar hebben we geen zeggenschap over. Dat is gewoon uh, de ondertiteling. Bovendien kan het COA eigenlijk niet aan dat soort dingen gaan beginnen. Want dan heb je in Nederland 400 gemeenten die en allemaal die, zeggen... En die willen allemaal gezinnen. wensen. Ja, ja. Als je, of je nou 40 mensen in een gezin, als gezin hebt... Dat, dat, dat, dan heb je ongeveer 10 woningen nodig. Want dan gaan er 4 per, per woning. Dus iedereen wil wel alleen maar gezinnen. Maar dat kan absoluut niet um, gemaakt worden. Het besluit is het besluit. Maandag is er een uh, omwonende informatie... om half acht in de blauwe tram. Dinsdag is er een... Uh, Informatie voor alle Zandvoortes. Daarna komt het in de commissie. Dan gaan wij weer luisteren naar jullie betoog. en misschien discussie die ik graag tegemoet zie in de raadzaal. En dan 23 februari volgt het raadsbesluit. Zeker zo goed? Ja. Dan dank ik jullie allebei hartelijk voor jullie komst. En nou, jullie, uh... Oh, je bent even? nog niet klaar. Ja. Ja, ja, ja. Ik krijg het wel hoor. We ja. hebben nog even een paar. Uh, we willen ook nog even iets over dat Watertorenplein uh, vragen. Oh, dat wil ik ja. een aparte sessie voor Wilde doen. Nou, is er al iets dat zou kunnen als er meer tijd nodig is. Maar we hebben bij de vorige spreker beloofd dat we er even naar zouden vragen. We hebben nog een, dan paar, we we hebben nog een paar minuten, Ben. We hebben geen paar minuten. Nou. Oké, okay, we hebben geen paar minuten. Ik uh, wil er wel voor wel terugkomen de, hoor. Zie, ook tussen ons is de communicatie gewoon... Ja, uh, ik heb hier een klokje staan. Ja, daar oh. uh, nou, gaan we het nog eens even over hebben. Oké, okay, daar gaan we dus op een ander moment nog even over praten. Prima. Okay, dan in Dank dat geval sluit ik mij aan bij Ben. Want ik ben niet de oppositie. <laughs> uh, dan, ja. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Bedankt. The sound of silence In restless dreams I walked along Now the streets of mother's stone Neath the hill of a mystery man I turned my collar to the cold and dam When my eyes were stabbed By the flash of an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 that I you do not know Silence like the cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms out Na een uh, goed gesprek met uh, de wethouder en uh, de oppositie VVD zijn wij uh, terug. Uh, wat klaar. Renny aanhaalde over de, de watertoren, het plan over de Watertorenplein. Daar gaan we uh, uiteraard nog heel uitgebreid over discussiëren. Omdat dat ook de interesse in Zandvoort heeft. Aangeschoven is inmiddels Bram van Lier. Rem. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Partij voor de dieren. Er is uh, besloten tot afschot van uh, de herten. Uh, we hebben al een paar keer uh, erover gesproken. Um, nee, jullie zijn het er nog steeds niet mee eens. Dat is natuurlijk logisch. Absoluut. Wat zijn nu concreet voor jullie nog de mogelijkheden om, om daar iets aan te doen? Want eerst is natuurlijk heel veel discussie geweest. Jullie hebben ingesproken. Uh, en alternatieven uh, aangedragen. Zijn maar nu aan. is het besluit het besluit. Ja. En dat ligt anders dan het vorige gesprek. Maar... Is er voor jullie nou nog iets, iets, iets te doen? Ja. Nou ja, het, we hebben, het besluit is genomen door gedeputeerde staten. Maar um, het hoogste orgaan van de provincie heeft daar wel afgelopen maandag de discussie over gevoerd. Um, die hebben wij geagendeerd samen met GroenLinks. Om te laten zien van ja, we willen dus wel zien hoe het, het hoogste orgaan van de provincie erover denkt. De mensen die daadwerkelijk gekozen zijn. En met name natuurlijk gericht op PvdA en D66. Want wij dachten, ja, dat zijn toch partijen die zeggen diervriendelijk te zijn. Ja. Die zullen toch niet op massaal afschot zitten te wachten. Wij hebben berekend dat met dit plan van de nu levende damherten... van de 100 er 96 zullen worden afgeschoten. Dat is echt heel veel. Ik denk dat mensen. Dat is de, mensen, be, dat is, dat is dus de berekening. Is 96% van de nu levende herten. Dat komt omdat ze elk jaar een deel willen afschieten. Nou ja, ze zitten er nu 4000, 4,500. in is het hele gebied. Als je er elk jaar duizend afschiet, uh, dan is het afschotpercentage is vrij hoog. Om, zo, om dat hele plan te overleven zullen de herten die nu moeten leven elk jaar niet worden doodgeschoten. Uh, de kans dat dat, uh, dat, dat lukt voor zo'n hert is echt heel erg klein. Dat betekent dat de meeste herten die er nu leven, nou ja, volgens onze berekening dus 96 van de 100 op basis van het uitvoeringsplan, dat is dus ja, zal, zal worden afgeschoten. Dat zijn er heel veel. Ja, we vonden het onbegrijpelijk dat D66 en PvdA daar... Uh, geen bedenkingen bij hadden. Uh, het zal nog wel in Provinciale Staten over besloten worden, formeel. Wij zullen een motie vreemd aan de orde van de dag in, in gaan dienen. Uh, daar willen we ook hoofdelijke stemming over. En willen dat iedere volksvertegenwoordiger zich over dit besluit gaat uit. In, in, in stem zegt: ik ben voor of ik ben tegen. Ik ben voor of ik ben tegen. En uh, ja, dan is het vervolgens het politiek, is het dan in de provincie in feite afgerond. Meer kunnen wij op dat moment niet doen. Maar ik vermoed zelf, omdat uh, hoe de discussie gelopen is. We hebben daar een flinke inhoudelijke discussie gehad. Waarbij er drie onafhankelijke ecologen. Uh, ofwel ingesproken hebben, ofwel een zienswijze hebben ingediend. Die allemaal concluderen: ja, dit, de onderbouwing van dit fauna en beheerplan is eigenlijk volstrekt onvoldoende. Daar heeft eigenlijk niemand op gereageerd, inhoudelijk. De gedeputeerde heeft zelfs gezegd: ja, ik ga niet in discussie met. Uh, uh, met deskundigen van de overkant. Dan hebben we het over meneer Bond. Dan hebben we het over meneer Bond. In de vergadering zeggen, ja, ik ga niet in discussie met mensen die een andere mening hebben. Ja, dan houdt het natuurlijk snel... Dan op. houdt de discussie op. Maar ja... Faunenbescherming en dierenbescherming zullen zeker uh, dit bij de rechter voorleggen. En dan kom je daar niet mee weg. Uh, dan zul je toch echt met een beter verhaal moeten komen dan, ach ja, er zijn meerdere deskundigen en iedereen heeft een andere mening. Dus ik, ja, ik doe maar gewoon wat mij uitkomt. Kijk, dan hadden we natuurlijk. Dan kunnen we met uh, heel veel beleid wel stoppen, want er is altijd wel een deskundige te vinden die er anders over Maar Ja, nu, die discussie die loopt al, al, uh, al jaren. Klopt. Uh, uh, er is. Uh, toen de, toen de discussie begon, was er nog niet zo'n. Uh, ik moet het toch even overschot noemen, omdat ik er geen ander woord voor heb. Er zijn Want, veel zo grote, zo geen grotere, overschot. Dat er zo'n grote populatie. Uh, nou dat is zo'n grote populatie herten was. Is een hele, Daar is, toen, zijn... is de, toen is de discussie begonnen. Ja. Uh, ik meen mij te herinneren dat in, in het NH-hotel uh, bijeenkomst is geweest, dat is volgens mij al drie jaar geleden, ook met meneer Bond. En die uh, hield toen ook al over uh, beheer en afschot. Ja. Inmiddels zijn we drie jaar verder. De populatie is nog groter geworden. Um, dat, dat de tuintjes leger worden is, is bekendgegeven. Maar dat is natuurlijk geen reden om, uh, om daar iets aan te doen. Um, wat ik uh, wel vreemd vind is dat jullie... Uh, jullie uh, de, er zijn een aantal mensen met mevrouw Thieme zijn uh, de duin ingegaan. Mm -hmm. Ze hebben daar laten zien waar de herten het pand kunnen verlaten. Waarom richten uh, jullie en alle andere instanties zich niet op het feit dat dat hek open staat? Als het hek dicht is, dan uh, regelt de natuur zichzelf. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Maar wij pleiten ook bij iedere vergadering voor het verbeteren van de hekwerken. Maar waarom dus... gebeurt het dan niet? Waarom gebeurt het dan niet? Omdat men wil schieten. Men wil geen hekken, men wil schieten. <lacht> dat is de dus. Ja, nee, maar daar komt het wel op neer. Uh, uh, dat hek langs de Bloemendaalse Weg, daar is de provincie ook lang geen voorstander van geweest. En toen uh, Waternet was toen nog van mening dat er geen afschot moest komen. Die heeft dat hek toen neergezet. Langs de Zandvoortslaan hebben we ook een hek. Daar was de provincie ook niet blij mee. Ook Waternet heeft dat er neergezet. Ja, je kan er van alles van vinden. Maar het aantal verkeersincidenten is spectaculair afgelopen. Naar beneden gegaan. Zowel langs de Bloemendaalseweg. dat was het helemaal spectaculair. Ook bij de Zandvoortsalaan. Ja, wat nodig is. Is dat het, het hek naar, uh, bij Zandvoort naar het zuiden... ...langs de kust verlengd moet worden. Een half tot een kilometer is waarschijnlijk voldoende. Um, de meeste ongelukken komen helemaal niet voor waar de meeste hekken zijn, herten zijn. Die, want de meeste herten zitten ten zuiden van Zandvoort. Het meeste ongeluk gebeurt aan de zeeweg, ten noorden. Daar zitten veel minder dan herten. Maar er staat geen goed hek. Dat is het probleem. Dus ja, de Partij voor de Dieren is enorm voorstander. van het goed beveiligen van wegen met hekwerken. Dat is voor de herten ook veel en veel beter. Want het is een verschrikking om aangereden te worden. Die, die, die herten overleven het absoluut niet. Nou, de, is de worden voor... is door het en mensen ongeveer. Het is eh, echt zo pijnlijk. Maar nou, ik, ik, wil, ik wil toch terug naar de essentie van het hek. Ja? Het is voor mij. Compleet onlogisch dat, uh, dat wij steeds maar praten over herten en herten en nog meer herten. En niet eens een keer van laten we nou eens goed dekken om dat uh, terrein heen zetten. Ja, uh, uh, Kunnen jullie uh, die kant niet op? Ja, wij willen die kant op. Uh, maar, maar waarom hebben jullie daar geen oor voor dan? We hebben daar wel de oor voor. Nou ja, uh, ja, Bond, de gedeputeerde, is wat dat betreft al zes jaar heel erg consequent. Hij wil geen hekken, hij wil herten doodschieten. Nou ja, dat, dat, is, dat is zijn politieke opvattingen. Hij komt uit Volendam en hij is van het CDA, dus dat, dat kennen we op zichzelf wel. Uh, die vinden, uh, ja, dieren, dan moeten er vooral niet te veel worden, behalve in de bio-industrie, want dan is 550 miljoen per jaar weer niet genoeg. Um, dus die stroming kennen we wel. Uh, wat ik onbegrijpelijk vind, en dat ben ik helemaal met u eens, is waarom PvdA en D66 er iedere keer weer in meegaan. Want het hekwerk is de beste oplossing voor de verkeersveiligheid, is wetenschappelijk aangetoond ook veel effectiever dan jacht. Ja? Um, Daarmee heb je eigenlijk het probleem in de tuintjes. En landbouwschade heb je ook meteen opgelost. En dan blijven we discussie houden over wat gebeurt er dan in het natuurgebied. Nou, daar hebben onafhankelijke ecologen nu naar gekeken. En die zeggen, ja, er worden inderdaad planten gegeten door herten. Dat mag geen verrassing zijn. Het zijn planteneters. Maar is dat een probleem voor de natuur? Ja, dat is de vraag. Ja, dat is de vraag. En daar wordt... Uh, een, heeft Waternet heeft tien onderzoeken laten doen. Waarvan drie daarvan zeggen... nou ja, oké, okay, misschien is er, wel, er is wel een probleem. Meestal zijn het berekeningen. Niet eens dat ze daadwerkelijk gezien hebben... dat er minder planten zijn. Maar dat ze berekend hebben dat er minder planten zouden moeten zijn... want er zijn meer damherten die meer gegraast hebben. Is dat dan slecht voor de biodiversiteit? Nou ja, er zijn dus drie onafhankelijke ecologen... die zeggen, nou, op basis van deze rapporten... kun je absoluut niet tot die conclusie komen. En er zijn ecologen die zeggen... Meteen ingesproken heeft, Frans Vera. Dat is toch een beetje de bedenker van het Nederlandse natuurbeleid. Die zegt, nee, herten horen erbij. In natuurlijke dichtheden. Dus wij zijn gewend aan de Veluwe... waar je nooit een hert ziet. Dat komt omdat daar ontzettend veel gejaagd wordt. Dan wordt kunstmatig die populatie laag gehouden. Wij zijn gewend aan een natuur... dat eigenlijk een restproduct is van bosbouwers en jagers. Mm -hmm. Dat is wat over is als zij klaar zijn. Maar dat is niet de echte natuur. Echte natuur is dat de ecologische processen hun eigen gang kunnen gaan. En dat betekent dus natuurlijke populaties damherten. En daarom zeg ik, er is geen overschot aan herten. Er zijn wel veel herten, in vergelijk met wat we gewend zijn. Maar meer herten is wat dit gebied aan kan. En dat zou juist heel goed zijn voor de biodiversiteit. Want er is nergens een plek waar damherten in de natuurlijke dichtheid voorkomen. En dat geeft ruimte voor bijvoorbeeld een keizersmantel. Een keizersmantel. Dat is een vlinder die... Een rode lijstsoort, heel zeldzaam. En die doet het op dit moment fantastisch in de waterleiding daar. En hoe komt dat? Die herten die grazen veel planten. Dat zijn met name de algemene soorten die ze opeten. Want ja, die zijn het makkelijkst te krijgen. Maar natuurlijk niet dingen die giftig voor ze zijn. Dus Jacobs kruiskruid. Dat is giftig voor damherten. Ja, dus dat vinden ze niet lekker. Eten nee. ze niet. Dus dat doet het heel goed. En dat vindt die keizersmantel nou heel erg lekker. Dus zo zie je dat die damherten ook voor heel veel bijzondere soorten zorgen in de waterleiding daar. Um, als, ik, als ik het goed begrijp. En um, moet je zeggen als het niet zo is. Als je dat hek goed zou dichten, dan zou de uh, populatie zichzelf reguleren. Of het er nou meer of minder wordt, laat dat in het midden zijn. Wat voor de rest van de begroeiing en, en, uh, en, en de, uh, de overige diersoorten beter zou zijn. Ik vind echt Oh, daar zijn we gauw klaar. Dan moeten we dat maar doen. Ja, dat lijkt mij ook. Maar het verbaast mij, want ik, ik hoor jou al een paar keer zeggen: dat het hek moet dicht, dat is niet gebeurd. Nee, nee, maar dat verbaast mij ook iedere keer wel. Maar er is nog wat wat mij dus verbaast: is dat is, uh, je hele verhaal is een kwestie van de natuur en die zou zichzelf moeten reguleren. Op het moment dat wij ingrijpen door een hek neer te zetten, is de mens er toch al bij betrokken. Die is dus al bezig met in te grijpen. Kijk, dan, dan als, de, de consequentie van je hele verhaal is, laat maar lekker gaan, laat maar lekker gaan, dat is de veel Zoveel natuur. mogelijk in, in natuurgebieden wel, ja, zeker. Maar als zeker. je een hek neerzet is er dus al een, een ingreep van de mens. Nee, die, die, die, die ingreep die is er al, dat is de weg. Dat is de, de weg. weg. Die weg die hebben we al aangelegd. In. Ik sta niet te pleiten om die weg weg te halen, want de Zandvoort moet bereikbaar blijven. Nee, ja, dus die Zeeweg en die Zandvoort die liggen daar ja, nee. en die zijn nee. nodig. Ik begrijp wat jij bedoelt. Maar die ingreep het ligt er dus al, en we hebben het behalve gedaan. Nee, dat snap ik, maar ik begrijp niet zo goed waarom... Uh, nou ja, laat ik het anders zeggen. Uh, de mens grijpt in door hekken, bewijs van neerzellen. En op het moment dat dat uh, gebeurt, zeggen jullie van... Maar de mens mag niet ingrijpen. Het, het, het is voor mij een beetje tegenstrijdig. Het is waar ga je ingrijpen. Ga je ingrijpen in natuurgebieden zelf? In natuurlijke processen die het zelf ook goed zouden kunnen? Of ga je ingrijpen in stedelijk gebied? Ik zal ja, mij niet dus, horen uh, zeggen dat... Uh, kijk, in een natuurgebied is het duidelijk dat je bladeren die van de bomen vallen moet laag, laten liggen. Want dan dus heeft die boom weer nodig om vervolgens die voedingsstoffen uit dat de te halen. En dat je bij de weg weghaalt. Dat je ja. bij de weg... Nee. Ja, daar haal je ja. de bladeren weg. Wij, uh, wij hebben dusdanig ingegrepen dat... Uh, uh, en, in, en dan moet ik heel ver terug in mijn geheugen... Dat mensen nog wel eens s'avonds stiekem met een het op hun nek uh, uit de duinen kwamen. Daar is natuurlijk het ingrijpen al een beetje mee begonnen. Bedoel... Toen hebben we een hek omheen gezet enzovoort enzovoort. Dus ik... Wij hebben die verstoring zelf aangebracht. Ja. En we proberen het nu op te lossen. Alleen uh, de manier van oplossen Die stelt de brand ter discussie. Ja. Nee, dat, dat begrijp ik dus wel. Maar er is dus al een ingreep van de mens. Ja. En opeens mag, mag de mens niet ingrijpen. Maar, maar dat, we hebben, dat we één stap hebben, dat we één keer ingrijpen. En dan zeggen we misschien van, nou ja, dat is een ingrijp die nadelige effecten heeft gehad heeft voor het bestuur. Dat is dan toch geen excuus om het nog een keer te doen. Maar welke enorme consequenties dan? Want dat nou begrijp ja, het feit, het feit dat wij ingrijpen als mens betekent dus dat er dus erg veel. Uh, uh, die, een hoger hek betekent dat er dus gewoon veel meer herten kunnen komen. En dat, dan moeten ze het zelf maar oplossen. Maar dat klopt niet. Het, is, het hek zorgt niet voor meer damherten. Nou ja, het zorgt voor minder overlast natuurlijk naar, naar de burgers toe. Dat maar, sowieso, precies. Ja, nee, het, dat, gaat, ja, het aantal nou herten ja. is een keuze wat je wordt eerder ja, lager... Is een doos, omdat nee, ze niet snap. uit die tijdjes ja. kunnen snoepen. Nou, laat maar... ik het dan zo zeggen, ik, uh, ik weet het even niet. Maar goed, het is ook gelukkig niet aan mij om daar een besluit over te nemen. Nee, het, dat besluit, uh, het uh, provinciale besluit is genomen. Jullie uh, hebben nog, uh, nog een kans bij uh, de laatste uh, inspreking. Uh, we gaan dat weer volgen en uh, uiteraard uh, zien we dat weer... Dan wel hier door jou of in de krantenbericht. Ik uh, wil je danken voor je komst. Graag gedaan. En dank voor de toelichting. En we gaan zien wat er komt. Wij moeten uh, afsluiten. Ja. En daar hebben wij nog een agenda voor. En die, uh, die gaan we even doornemen. Die gaan we doornemen, dankjewel. En dan beginnen we met de schilderijen tentoonstelling van Yvonne Schoor bij Pluspunt. Die is tot en met half februari. En dan hebben we nog een expositie Sprekende Kleuren in het Zandvoorts Museum. Het is een uh, Wiesman tentoonstelling die over drie locaties is. Twee in Haalem en één in het Zandvoorts Museum. De Rommelmarkt van 31 januari, dat is, uh, is vandaag morgen. Mooi. is morgen. Rommelmarkt in de Krocht van 10 tot 4. Ook morgen kan je weer sportief doen met de 10.000 stappen van Zandvoort. De start is bij de Oude Halt, bij de eerste spoorbomen en om 10 uur wordt er gelopen tot ongeveer half 12. Dan hebben we 3 februari het Alzheimer Café ook in pluspunt. En het thema is dit keer tips en trucs in en rondom het huis. Half 8 aanvang. 5 februari is het stand-up jazz bij krantcafé XL bij bij het Ratersplein Kerkplein. En Machtelt Cambridge komt daar vanaf half negen. We hebben een gratis taxatiedag van uw zilver en uw juwelen. En dat gebeurt door het Zeefs Veilinghuis. in het Zandvoortsmuseum... Museum op 12 februari van 12 uur tot 5 uur middags. Op dezelfde 12 februari is er een sportpubquiz in Café Koper. en die begint om 9 uur s avonds. En dan gaan we daarna carnaval via het Zandvoorts Carnaval en Sportcafé eh, Zandvoort. Duintjesveld vanaf half negen en de entree is 2,99 euro in de voorverkoop. En als u denkt, ik ben een beetje laat, dan moet u 5 euro betalen. 4,99. Dat, dat is 5 euro. Ik vind, ik vind het een mooi bedrag. Uh, de brandweer zoekt nog steeds vrijwilligers. Uh, mocht je interesse hebben of wil je daar eens uh, een, een blik op werpen, kijk dan op www.brandweer-zandvoort.nl .brand schuine streep vacatures. En aangezien de ABN AMRO gaat sluiten in Zandvoort is er elke eerste dinsdag van de maand om half elf een digitaal spreekuur. Dan kunt u terecht voor al uw vragen over de iPad, tablet, smartphone uh, bij Zandvoort in de Vlemingsstraat En daar kunt u waarschijnlijk ook leren om uh, die, noemen we het, uh, uh, internetbankieren te gaan leren. Want dat gaat er natuurlijk toch net op. Ik, uh, ik zie geen Rutte met de duim omhoog staan. Dus ik denk dat zij goede afspraken gemaakt hebben met uh, AB en Amro. En die gaat dat verzorgen, de denk ik. Nou, helemaal goed. Nog even dan de herhaling van deze uitzending. En ik begrijp dat u dat natuurlijk massaal gaat doen. Gezien het feit dat uh, de halve uh, Zandvoortse uh, college en oppositie hier aanwezig was. Donderdag van 8 tot 10. Of gaat naar uitzending gemist www.cfmsandvoort.nl daar kan je dus nog eens rustig luisteren wat hier allemaal besproken is. Wij danken uh, Kasper Keurzen voor de techniek en de regie. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en G. Rutte voor de redactie. De koffie, uh, Yvonne Roosendaal en uh, Henny van der Leelen. Ontzettend bedankt voor de presentatie. En uh, Ben bedankt voor de presentatie. En wij zeggen dan gewoon tot volgende week. Tot de volgende weekend. week. Goed weekend.